Uur. Dit is Jeroen Chapkemaan bij het NOS Journaal. Artsen willen dat ouderen eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Nu gebeurt dat vaak pas op de spoedeisende hulp of voor een riskante operatie. Patiënten worden nu vaak overvallen door de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Uit onderzoek van een Utrechtse hoogleraar blijkt verder dat patiënten soms worden gereanimeerd... terwijl achteraf blijkt dat ze dat liever niet hadden gewild. Een gesprek erover zou daarom al bij de huisarts moeten plaatsvinden. Ouderenbond AMBO en de Patiëntenfederatie Nederland steunen de oproep van de artsen. Het Openbaar Ministerie gaat op een andere manier proberen om geld van criminelen af te pakken. De nieuwe strategie is om eerst naar verdachte geldstromen te kijken en dan de criminelen op te sporen. Nu wordt pas naar het geld gekeken als een crimineel alles opgespoord. Maar dat levert volgens het OM te weinig op. Justitie vindt het vooral zorgelijk dat grote criminelen buitenschot blijven. ASML heeft een recordjaar achter de rug. De chipmachinefabrikant noteerde een omzet van 10,9 miljard euro... en een winst van 2,6 miljard. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2017. Voor dit jaar verwacht het bedrijf uit Veldhoven nog meer groei. De aanleg van de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland loopt opnieuw vertraging op. Er zijn problemen met de beveiligingssoftware, meldt RTV Rijnmond. De Hoekse lijn gaat nu pas op zijn vroegste in mei dit jaar open. De vertraging kost 1,5 miljoen euro per maand. Onder meer doordat er tussen Schiedam en Hoek van Holland bussen moeten rijden. De directeur van het museum Kom in Den Haag stapt op. Hij raakte vorige week in opspraak vanwege zijn hoge salaris. Hij verdiende net zoveel als de directeur van het Rijksmuseum en die van het Van Gogh. Ook huurde hij voor 400.000 euro bedrijven in... waarvan hij zelf bestuurder en aandeelhouder was. Het weer bewolkt met af en toe wat sneeuw. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het kan ook nog glad zijn. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt lokaal naar min 10. Morgen is het droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het op de lokale wegen nog hier en daar glad... door sneeuwresten of bevriezing. De ochtendspits viel eigenlijk best wel mee. Het is nu nog wat langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breuken en Utrecht 10 minuten vertraging... en 10 minuten tot een kwartier extra reistijd voor de A27 Almere richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd...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 The magic I'm feeding all. www.zfmzandvoort.nl Een paar in mijn kamer, kamer, me encanta la forma en que me hablas. Ojala, invite a tuan mica en la gona. Aunque fumemos como yeah. fumamos en la buena siempre andamos positivo Esa is es la forma en que vivo activo. Que se jure, que no esté lo no mismo. Yo dije, tu mientras sigas vivo. Dik, el zin si no te noemt.